Wij willen vanmorgen lezen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 2, de eerste 21 verzen. Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eendrachtig bijeen. En daar geschiedde haastig van de hemel een geluid, als van een geweldig gedreven wind. En vervulde het hele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de heilige geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hen gaf uit te spreken. En daar waren joden te Jeruzalem wonend, godvruchtige mannen van alle volken, van degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschiet was, kwam de menigte samen en werd beroerd. Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich allen en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar, Zijn niet alle die daar spreken Galileërs. En hoe horen wij hen, een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parters en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadociae, Pontus en Azië, en Phrygië en Pamphylië. Egypte en de delen van Libië. Wat bij Cyrene ligt en buitenlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, we horen hen in onze talen de grote werken van God spreken. En ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig en zeiden de een tegen de ander... Wat wil toch dit zijn? En anderen spottend zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elf, verhief zijn stem en sprak tegen hen, gij Joodse mannen en gij allen die in Jeruzalem woont. Dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Want het is eerst de derde uren van de dag. En dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Heer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover de lezing van de schrift. Wij willen zo dadelijk gaan luisteren naar dat wat u vindt, wat Lucas ons zegt in het vierde vers, de eerste regel... Het eerste gedeelte en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Voordat wij met de hulp van deze Geest deze woorden overdenken, willen wij met elkaar gaan zingen van Psalm 119, het derde en het negende vers. Och, schonk ge mij de hulp van uw Geest. En ook het negende vers, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. 3 en 9 van psalm 119. U mag uw gaven geven. Nu zijn er in deze dienst twee collecten voor de kerk. De eerste en de tweede ook voor de kerk. Met bestemming onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En bij de uitgang is de diaconiecollecte bestemd voor de GZB. De zogenaamde Pinkster Zendingscollecte. Verder heb ik nog een enkele mededeling... ...dat de tieners eraan herinnerd worden... ...dat er komende vrijdag weer tienervloep in is. Omdat er afgelopen vrijdag te weinig bezoekers waren... ...is de zeskamp verplaatst naar de komende vrijdag. We verzamelen om kwart over zeven bij Emanuel ...en vertrekken om acht, half acht. Aanstaande vrijdag, 9 juni... hopen aalt Johannes Pierik en Elsbet van der Kooij te gaan trouwen... En ze willen God zegen vragen in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Apeldoorn in een dienst die om half twee begint. Vanavond zal niet de vicaris van wijk uit 1 voor u voorgaan, maar dat is dominee G. Boer uit Kamperveen. Tot zover deze afkondiging.